...op basis van die kaders. En waarom vindt hij dat vooral? Omdat in de uitwerking en in de toelichting... ...toen de punten moesten worden gegeven van vijf punten... ...dat daar heel globaal is gezegd... ...dit is een plus van dat, dat is een min, dit is een plus en dat is een min... ...en dan komt er een vier uit. En bij de andere kwam er een drie uit. Nou, dan ga je dat allemaal naast elkaar... Dus... ...wat we gedaan hebben in de criteria... ...hebben we dat opgesplitst... ...we hebben de punten nu allemaal benoemd... ...staat ook uitgelegd en er wordt er een gewogen gemiddelde genomen... ...dus we denken dat dat echt noodzakelijk is... ...dat dat gaat gebeuren. Ja, dat is anders. Wat ook heel duidelijk in de uitspraak staat... ...en verboden om uitvoering te geven... ...aan het genomen raadsbesluit. En daar loopt nog een hele procedure... ...dat weten we ook allemaal. En... Daaraan gekoppeld zitten raadsbesluiten. En daar zit toevallig ook aan gekoppeld het verhaal rond dat bestemmingsplan. En wat de raad daar meerdere malen over heeft besloten. En de essentie van het besluit van toen de tijd van die gemeenteraad, en ik, ga dat, ik zit dat niet te verdedigen, ik probeer u alleen maar ook juridisch mee te nemen wat hier aan de hand is. Het besluit de eerste keer toen dat is genomen. En er zit nog een wethouder daar die dat ook weet. Is genomen omdat er een plan was wat voorlag. Het eerste plan, dat was toevallig van springtij, dat kon alleen maar gerealiseerd worden buiten het bestemmingsplan. En dat was de reden dat de raad toen de tijd in al zijn wijsheid heeft besloten: dat moeten we op die manier doen. Nou, dat is steeds vastgehouden. En als je kijkt, daar hebben wij dus rekening mee. Dus kunnen wij alle kaders veranderen? Nee. Moeten we binnen juridische aspecten blijven? Ja. Is daar gekeken? Vraag van mevrouw Keurzen volgens mij. Ja, in, door de interne jurist en ook door de externe jurist. De jurist die nu ook de procesvoering voor ons doet rond bezware schriften. Dat betekent dus dat, dat we daar wel degelijk goed naar gekeken hebben. Vervolgens zijn we natuurlijk wel aan de gang gegaan met, met, met die hele beoordeling. En inderdaad vinden wij de beoordeling van het eerste kader vinden wij belangrijk. Dat zijn acht punten. Dan kan je vijf punten en dan komt er een gemiddelde en dat verdubbelen we. En vervolgens hebben we alles laten staan. Want alle zesde kaders staan er nog wel. Dus er is geen kader afgevallen, alleen ze zijn verduidelijkt. En daar komt dus inderdaad ook bij dat we hebben gezegd... ja, dat binnen het bestemmingsplan blijven, dat, dat is een waardering... Ik geef toe, volgens mij bij de vorige waardering is dat niet helemaal op die manier ongeveer, en dan komt er vier uit. Nee, nu zeggen we, heel expliciet ook, u kunt dat kader van die ruimte beoordelen, maar heel expliciet, als u buiten de bestemming gaat, dan krijgt u puntenaftrek. Waarom? Omdat je feitelijk een bestemmingsplan, dat was er, en dat kan ik allemaal uitleggen, met de banaan, de watertoren... Aan de achterkant van de watertoren mocht je bouwen, zodat de toren vrij bleef. En vervolgens een wijzigingsbevoegdheid om de bocht richting de Toorbekkenstraat door te zetten. Nou, dat, dat is een keuze. En als je, als je naar het bestemmingsman gaat, staat dat omschreven als zijnde die manier van handelen. Dat is goed. En er zat wel een wijzigingsbevoegdheid bij. Die mag je wel toepassen. Nou, wij vinden dat dat, dat gegeven, zoals dat daar staat... Dat moet, je, ...dat moet je een waarde geven. Nou, dat hebben we gedaan door middel van... ...niet door extra waarde toe te voegen... ...maar door middel van, als je daar niet aan voldoet, punt aftrekt. Nou, dat zijn inderdaad aangepaste inzichten. Mede gebaseerd op dat de rechter zegt... ...u zult duidelijker en beter moeten motiveren waarom u alles doet. Nou, en zo zijn al die punten feitelijk tot stand gekomen. En dat is het voorlopige kader. Het eerste keer dat we dat nu presenteren... Waarop vervolgens ook nog, nog een keer naar u terugkomt. Want het komt nog twee keer terug. Het gaat eerst naar die architecten toe. Nou, daar, en daar moeten we mee aan de gang. En dat, dat, dat staat in een, ...dat is ook door, een, door, door de, de advocaat van AG. Die heeft er druk op gezet. Die zegt dat moet binnen een bepaalde tijd. Nou, dat schema ligt er. Dus elke vertraging die er nu weer plaatsvindt, zullen wij terug moeten naar al die partijen. Om te zeggen waarom die vertraging plaatsvindt. Dus dat is een risico. En dat geeft ook weer allerlei extra. Zaken. Dus daarnaast zeggen wij ook van, we gaan ook kijken nog steeds naar dat tweede spoor, want wat mevrouw, uh, mevrouw Koper zei, van ja uh, ga, gaat, dit nou, gaat dit nou wel lukken? Ja, nou, Ik denk dat er inderdaad toch een aantal de, duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. En een van die hele belangrijke dingen waar wij zeggen van, het gaat om het Watertorenplein, daar hebben wij invloed op, daar moet op beoordeeld worden. Want feitelijk hebben we op de, de grond van het Watertorencevee is niet van ons. ...krijgen we ook niet die invloed. Kunnen we wel een prijsvraag voor maken? Goh, het ziet er mooi uit, maar uiteindelijk beslist een ander. Terwijl op het Watertorenplein, daar hebben we wel invloed. Vandaar dus ook die knip. En vandaar dat we ook zeggen, en dat, is een, dat wordt een project op zich. En ja, komt er dan klaarheid in die 3000 meter? Ja, want wij beslissen om te knippen en te zeggen dat die 3000 meter... ...geen onderdeel zijn aan van eigenlijk feitelijk van onze planselectie. En dat is hier ook nooit geweest. Want uiteindelijk is dat tijdens, nou, noem het maar, de schermutselingen, nadat, nadat we het kader hadden vastgesteld met z'n allen, en, en is dat erbij gekomen vanuit de Watertoren. Dus wij willen dat ook niet als zodanig dan gaan beoordelen en hebben dus daarvoor gekozen. Het is, een, het is een, een methode, maar het is wel zuiver en het doet ook zuiver af aan hetgene wat u wil bereiken, namelijk dat er sneller wat gaat gebeuren. Maar dan moeten we wel... ...commitment komen. Die is er nu niet, want dat blijkt, ziet u wel als u die twee, twee brieven alweer ziet, dus dat baart mij ook grote zorgen. Dus ik, wij gaan ook uh, zo snel mogelijk, volgens mij de 18e, in gesprek met partijen om daarover te praten en hoe wij verder moeten. En als daar, daaruit komt dat we daar niet uitkomen, ja, dan kom ik ook naar u terug. En... Dan zal ik ook, denk ik, in beslotenheid met u verder moeten. Want dan zal ik ook de advocaat uitnodigen. Om bijvoorbeeld de voorgenomen amendementen. En die wil ik dan wel graag tijdig hebben. Want anders kunnen wij niet een voorlopig kader vaststellen. En dat ben ik weer verplicht volgens een bepaalde procedure. Dus we zitten gewoon. Met klem zitten we ook daarin vast. Want ik, wij laten wel alles toetsen. Want als, als u met een voorstel komt om het bestemmingsplan nu al als nog oud te nemen, dan zal ik u vervolgens de consequenties onder ogen moeten geven... Van welke juridische consequenties dat heeft. En die moet u wel weten voordat u beslist. En daar heb je, heb, heb, hebben, we al, hebben we allemaal recht op. En aan de andere kant, we moeten ook elkaar de tijd gunnen... want dit proces loopt tot december, om het proberen goed te krijgen... En als wethouder vraag ik dus het vertrouwen dat ik ook die ruimte krijg. En ook om dat tweede pad, wat ook de heer Dena. om dat tweede pad verder te onderzoeken. Dus ik geef maar aan even hoe ingewikkeld deze materie is. Maar het is echt, het is echt een uitdaging, dit. Um, Partij van de Arbeid gehad. Uh, sociale woningbouw, door meerdere genoemd. Nou, um, de sociale. Wat, wat, wat we gedaan hebben. Bij het vaststellen van de criteria, het staat ergens op een pagina. We hebben gezegd, de verhouding die, die we hebben vastgesteld in het uh, woningsprogramma 30-40-40, zeg ik goed? Nee? 30-40-30. 30-40-30. Die gebruiken we als de maximale punten. Dus als er wordt gezegd, u, u bouwt 30% goedkoop, 40 midden... En 30 duur, dan krijgt u het maximale aantal punten. Nou, dat, dat is in lijn. Dat is in lijn met, met, met uw uitgangspunten. En als u dan vervolgens zegt. en omdat er ook eerder is besloten door de gemeenteraad om daar. Ja, en het besluit is nog steeds aangehouden, wilde ik dat niet aantasten. Maar u heeft altijd de mogelijkheid om die 30% goedkope koop, bijvoorbeeld als dat het is, om te zetten naar sociaal. Maar dat is een stap die daarna kan plaatsvinden. Dus er is wel degelijk rekening mee gehouden en aangegeven dat als degene die die verhouding erin weet te brengen, dat die maximaal scoort. En zo is ook het aantal, het aantal woningen is gebaseerd op, op, een, op een hoger aantal... ...als dat er in de eerste instantie bijvoorbeeld in onze grondexploitatie stonden. En dat is gebaseerd op de BVO die haalbaar is. Dus ook daar hebben we gezegd van... ...u kunt, u kunt die aantal woningen kunt u realiseren, die 50 woningen. En, en dat, kunt u, dat kan ook binnen het bestemmingsplan. Daar hebben we ook al naar gekeken, want die BVO's die, die zijn gewoon bekend van het bestemmingsplan. Dus, dus er is heel genuanceerd gekeken om ook dat goed in beeld te blijven brengen. Dus ook daar... Zie ik niet in dat dat minder is geworden. Het is veel duidelijker geworden. Het is genuanceerder. En het is, zoals u hoort, onderbouwd. Um, dan ga ik naar, naar het parkeren. Nou, parkeren, dat was een vraag van, van, van, van, van de oude partij. Die zegt ja, het is eigenlijk wel gek. Want daar staat, kleiner als 90. En dan krijgt u één punt. En toen zei, toen kwam, het was natuurlijk de, nou dan doen ze daar nul parkeren en dan maken ze daar woningen zeg ik, nou, dat, dat is de bedoeling niet. Dus zeg ik, als het onder, onder de 90 zit, dus, daar moeten we dus wat voor zinnen, dat we dat zien te voorkomen. Nou, ik vind dat een reëel punt, dus dat gaan wij meenemen. Om te kijken hoe we dat beter kunnen verwoorden, zodat niet dat, dat effect ontstaat. Dus, dus ik denk dat dat prima is om dat verder mee te, te nemen. Um... Andere vragen van de OPZ. Ja, volgens mij een aantal vragen vraagt u, vraagt u weer over die, die, die 3000 meter. En, en, en, en hoe dat zit. Nou, volgens mij hebben we getracht uit te leggen dat wij van die 3000 meter willen afblijven. Dat we, dat we in feite zeggen dat plan dat gaan we in feite niet beoordelen op basis van die 3000 meter. Want wat zit er nou eigenlijk aan die 3000 meter vast? En wat is er nou het probleem geworden... ...tijdens de vorige periode, die 3000 meter werd, werd de discussie. En u kunt de discussies, de, de brieven die u van alle partijen heeft ontvangen in die tijd... ...over die 3000 meter en over dan de haalbaarheid. En dan heb ik het over de financiële haalbaarheid. Dat werd de discussie. Nou, daar zijn we nooit uitgekomen. Ook tijdens die rechtszaken niet. En vervolgens heeft de rechter het ook nog opgepikt. Dus daar willen wij van af. En, en dat is ook heel ingewikkeld... Want in die haalbaarheid zit ook de renovatie van die toren. Nou, daar hebben we ook uh, allerlei meningen over. De ene zegt, je kan hem wel laten staan. De andere zegt, je moet dan. moeten we dus niet aan beginnen? Kunnen wij dus ook niet beoordelen? En nog gevaarlijker wordt het, we hebben er, we hebben er geen zeggenschap over. Als het uiteindelijk dat plan is aangenomen en, en wij hebben beoordeeld op die financiële haalbaarheid, omdat hij dat zo mooi had, of omdat hij dat zo mooi had getekend, of wat hij ook had gedaan, hebben we nog, want de partij heeft feitelijk... ...heeft hij zijn eigen recht om te doen. En vervolgens kan hij dan ook nog zeggen van... ...en ik wil toch buiten de bestemmingsplan... ...en ik ga alsnog dat, die procedure voeren. Komt hij niet zo ver mee bij deze gemeenteraad... ...maar oké, okay, hij mag het wel. Dus vandaar dat we ook hebben gezegd... ...we brengen dat terug. Dus punt 6, de, de, de integraliteit. Daar stond in, uh, uh, uh, qua, qua, qua hoe het eruit zag de planologische, de beeldkwaliteit... en dan en er stond in financiële haalbaarheid... en welk, met welke partijen je dan ging samen. Die twee laatste twee hebben we eruit gehaald... en we zeggen nu, we gaan hem alleen maar daarop worden. Dat dat duidelijker hierin verwoord moet gaan worden... en die criteria wat aangeschreven, daar ben ik het ook mee eens. Want je moet dan iets laten zien over bijvoorbeeld... Uh, toch wel een volumestudie moet je dan erbij hebben. Uh, je zal uh, zichtlijnen moeten laten zien... Met een 3D-presentatie zou je dat ook kunnen laten zien. Uh, men, men wil toch iets zien over, uh, over hoe die toren er dan uitzien. Dus dat, dat kan je allemaal meenemen. Dat is, dat is in de vorige keer ook gebeurd, dus dat zullen wij verder verduidelijken. Net zo goed als de lijst die erbij moet komen, wat men allemaal moet leveren. Die lijst is er van de vorige keer nog, maar die lijst komt erbij. En die breiden wij dus ook eventueel uit met nog een aantal zaken die erbij horen. Um, dan... Uh, nou, dan ga ik verder. Ik zal geheid wel vergeten, maar dat doet u dan komt u maar graag in de tweede termijn op terug. Uh, even kijken. Woningbouw gehad. Ja, de de vraag over. Uh, ja, ik heb hier nog vragen. Uh, die die niet, niet beantwoord is. Ja, dat, dat gaat dus over de, de partners. Kijk. Een andere discussie is, de discussie over die zogenaamde wel of niet zijnde, dat het een aanbesteding is. Maar het is geen aanbesteding, het is gewoon een prijsvraag. Dus de mate in hoeverre jij kan vragen aan partijen wat, wat, zij, moet, wat zij moeten leveren, die is ook beperkt. En de houdbaarheid is daar ook zeer beperkt van. Dus je kan niet gaan overvragen. Nou, wij hebben gezegd van dat, dat we daar niet zo ver gaan, maar wel een aantal andere zaken vragen. Uh, dat is een keuze. En je moet ook uitkijken dat het ook geen aanbesteding wordt. En dat je later wordt gezegd. Ja, u vraagt zoveel bij een prijsvraag. Dat kunt u helemaal niet vragen. Daar is ook juridisch naar gekeken. En volgens mij is dat ook toegelicht. Uh, volgens mij in, in de beantwoording zijn die zaken verder toegelicht, um, de heer Deen. Ja, de opschieten. Ja, dat, dat met dat bestemmingsplan. Uh, ja, ik, ik denk dat dat als we overeenstemming kunnen krijgen over het knippen... dat we al heel veel hebben gewonnen. Dat, dat, is, dat is stap één. En wie weet kunnen we dan met partijen ook nog in gesprek raken... over hoe, hoe we eruit moeten komen. Uh, maar dat, dat, dat gaan we zien. Dus, maar ik, ik ondersteun die gedachten om, om er snel uit te komen... en, en dat tweesporenbeleid te doen... Uh, ja, en, en u, vraagt, u vraagt dan heel, ja, maar, maar waar staat nou uh, van de rechter of u nou wel of niet buiten dat bestemmingsplan? Uh, de rechter, het, het, het mooie is, de rechter gaat op heel veel in, in detail, uh, over, over die hele beoordelingscriteria achter de comma, maar uh, over het bestemmingsplan zegt hij helemaal niets. Dus hij respecteert, hij, hij respecteert waarschijnlijk hetgeen wat de raad daarover besloten heeft. Dus, dus, dus, en vervolgens komen wij met aangescherpte, aangepaste criteria, hè, want dat zijn best waar, waar we, we daar nu dat, dat beeld hè, toch meenemen. Je kunt niet zeggen dat wij daar niet over na hebben gedacht, over hoe, hoe we dat willen aanpakken. Dus als, u, als die criteria er wel doorkomen, op deze manier, dan, dan, dan, dan is de kans dat er een, een, een plan uitkomt, wat, wat, wat, wat wij allemaal goed vinden. En waar u trouwens uiteindelijk zelf over gaat. Want u mag het uiteindelijk beslissen. Daar moeten we trouwens ook nog over hebben. Tot wie mag nou wat beslissen. En dan is daar nog het moment. Als daar dan uh, uh, nog discussies uit ontstaan over buiten het bestem, Dan kunnen we die discussie daar voeren. En daarna kan je hem ook nog vier keer voeren. Voordat het plan uiteindelijk definitief is. Nou, dus in, in, zo hebben wij dat proberen te beoordelen. En wij denken dat dat nu als eerste aanzet de, ja, het maximale is wat wij nu kunnen vastleggen. Ik denk dat ik het hier in eerste instantie maar even bij hou. Ik zal begrijpt wel wat vergeten zijn, want ik kwam wel een aantal vragen bij OpenZ tegen die echt wel beantwoord zijn. Maar misschien moeten we dan daarna nog maar even een keer er apart over praten om daar nog eens uh, over bij te praten. Dat kan ook in een informele sessie wat mij betreft. Ik heb de indruk dat op de belangrijkste onderwerpen ingegaan is. Er zijn inderdaad nog een paar kleine punten blijven liggen. Het schriftelijk verslag, nee, even niet. Tweede termijn, dan, dan hoor ik het wel na de tweede termijn. Van de heer van Berg en de commerciële activiteiten. Dat zijn volgens mij heel kleine, kleine onderdelen, omdat de kern ging over woningbouw, ging over het bestemmingsplan, ging over de criteria. Uh, en een aantal zaken die nog niet afgeregeld zijn, niet afgeregeld kunnen worden in het kader van het voorlopige uh, criteria op dit moment. En de opdracht die de rechter ons gegeven heeft. Ons gegeven heeft. Uh, tweede termijn is natuurlijk uh, aanwezig. Ik uh, stel uh, voor dat ik dan maar een rondje maak. En ik wil dan weer beginnen aan de linkerkant bij de heer Berg. Dank u voorzitter. Um, ja, ik... ik... Ik hoorde Portefeuillehouder toch zeggen de lijst van vorige keer... en zoals eerder besloot van de gemeenteraad. Maar, maar toch waar ik eigenlijk mijn betoog mee begon... dat wij ons afvragen waarom er niet opnieuw een selectiekader zijn. Want als, als ik uh, het vonnis terugkijk onder 5.2... de gemeenteraad de, de, dus de, in het vonnis, de gemeenteraad stelt op voordrag van het college van BNW... voor Ultimo 2018 het kader voor de selectie opnieuw vast... ...en schept daarin klaar, klaarheid over de betekenis van het door de watertoren... gestelde eis omtrent de 3.000-4.000 meter gebruiksoppervlak... ...in het kader van de haalbaarheid door de gemeenteraad... ...gewenste integrale ontwikkeling en de implicaties daarvan... ...voor de planologische randvoorwaarden. En dan zegt hij, er staat er ook nog onder... ...waaronder in het bijzonder de mogelijkheden voor de herziening van het bestemmingsplan. Dus over het bestemmingsplan denk ik dat er toch ook wat in staat... Terwijl ik de u hoor antwoorden naar uh, meneer Deen dat er niks over in staat. Um, waarom beginnen we gewoon niet echt het echt nieuw? En, en, en laten we echt het oude bij het oude? De, die ruimte biedt het vonnis ons toch? Dat is uw opmerking. Ja. Uh, wil u nog ingaan op, uh, op het punt dat u in eerste termijn gezegd heeft? Of u al dan niet, als de tweede termijn geweest is, wethouder, komt u aan de beurt met uw ambtenaren. Uh, we verzamelen eerst de vragen weer. en het zijn er een merkelijk, Kunnen er een merkelijk minder zijn? Wat natuurlijk al antwoord gegeven is op veel vragen. Daar ga ik ook vanuit. uit. Uh, meneer Berg, u heeft uh, gezegd dat u uh, eventueel een amendement zou willen indienen als het gaat om het bestemmingsplan. Als ik het niet goed verwoord, dan hoor ik graag van u of dat zo is. De wethouder heeft erop gereageerd dat dat wel consequenties heeft en die heeft uh, daarbij aangegeven dat dan graag op tijd te willen weten. Omdat dat betekent dat in een besloten bijeenkomst met juridische ondersteuning dan op ingegaan zou uh, behoren te worden. Wilt u daar nu iets over zeggen of wilt u dat uh, voor u houden? Um, nou, ik hoorde ook het betoog van uh, collega Miesbeek van gemeente belangen voor welke invulling hij... Uh, Verwacht van nieuwe kaders. Dus eh, we komen daar later op terug. Ik denk dat, er, uh, dat we vanuit meerdere partijen wel uh, uh, voorstel komen. U komt er later op terug, ja. dat is een duidelijk antwoord. Uh, CDA in tweede termijn? Heer Stefan. Nou, gehoord hebben we naar de eerste ronde: vraag me af wanneer het punt komt dat er motie wordt ingediend om uh, dit, dit, het watertorenplein, het waterloopplein te gaan noemen. Want dat, dat lijkt toch wel een beetje een, een waterloop te worden als we hier inderdaad niet nou, t, t, t, tot besluitvorming over kunnen gaan. Dus uh, ik zou toch, uh, ik denk dat het, dat, ik, ik heb gehoord dat, de uit, dat wat de wethouder heeft gezegd, uh, dat, dat als de amendementen uh, zouden komen, misschien is verstandig, zou ik misschien mogen vragen om, om die afspraak maar in te plannen... dat we toch ook tijdig hierover met de advocaat... ik bedoel, ik, ik zou het ook wel kunnen zeggen... maar hè, ik mag van Nick niet, niet twee petten opzetten... dus uh, laten we die andere advocaat maar erbij halen. Um, dus dat, dat zou ik graag willen meegeven... om, om die afspraak maar te, te plannen. Uh, misschien volgende week al, hè, als het kan. En dan kort uh, als antwoord op de vraag... De, ik ben blij dat de wethouder... Uh, daar wel over heeft nagedacht... namelijk dat er dus... Die, dat amendement... waarin we hebben besloten om 30% sociale woningbouw... bij alle nieuwe... gebiedsontwikkelingen... mee te nemen... wordt geïmplementeerd, als ik het goed heb gehoord... door een maximaal... aantal punten toe te kennen... als dat in het plan terugkomt. Is dus niet helemaal... Wat deze raad wil eigenlijk, hè, want wij willen gewoon 30% sociale woningbouw op elke nieuwe gebiedsontwikkeling. En dit is gewoon een nieuwe gebiedsontwikkeling. En daar hebben de architecten, hè, de, de, de initiatoren van waar, van waar we nu in zitten, toch mee te maken. Toch vind ik ook met de woorden van, uh, van mijn collega aan de overkant, de heer Deen, er moet een schop in de grond deze raadsperiode. En ik denk dat, dat, dat, dat die puntentelling een, goede, een goed compromis is. Uh, en daar wil ik bij laten. Dank u wel. In de hoek... meneer we Nee, dank u wel. PVV. Heer Deen, tweede termijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Even in de tweede termijn. Um, we horen de wethouder ook zeggen... dat er uh, van commitment uh, op dit moment... niet echt veel sprake is. Nou, die conclusie... delen we in ieder geval. Uh, daar, daar blijkt ook weer de ingewikkeldheid uit... van dit uh, dossier. Uh, nog eventjes... Uh, twee punten... Uh, u, u memoreerde er al, al eventjes aan, we kunnen niet alle kaders veranderen. Maar stel nou dat we wel een kader zouden willen veranderen, met name dit bestemmingsplankader, hè, in uw beleving. Als wij dan zeggen, van, nou we willen toch dat er gebouwd gaat worden binnen het bestemmingsplan. U noemde al iets over consequenties. Kunt u daar nog iets meer over zeggen? Wat dat dan in zou kunnen houden? Dat is een vraag. En um, Ik had ook nog een vraag gesteld, omdat... Dat... Naar boven kwam in de reactie van WZCV over de externe beoordelingscommissie. Dat zij hadden opgemerkt dat daar een uh, directielid van AG-architecten is die onderdeel van het Mooi Noord-Holland-netwerk is. Daar, daar werd ik een beetje nerveus van. Daar wil ik toch nog wel even antwoord op. En um, ja, even ook richting uh, CDA en, en Partij van de Arbeid met name. Dat 30% sociaal geldt dat nou voor nieuwe projecten? Want dat is hoe ik het beleef. Of geldt dat ook voor lopende projecten waar al eerdere beslissingen zijn genomen op, op bepaalde verdelingen? Dat, dat is even mijn vraag aan u. Is dat de vraag aan de wethouder van het CDA? Nou, als als, als uh, CDA het wil en kan bal, vind ik het ook goed. Maar uh, daarna nog misschien even een mening van de wethouder eroverheen, vind ik wel fijn. Uiteraard, die, dat gaat gebeuren. CDA wilde reageren? Ja. Heel kort, kort, kort dank dan. u wel. De motie, ja, ik heb het amendement nog eens keer goed nagelezen, als een jurist als een goed jurist betaamd, En uh, het besluit zegt duidelijk uh, dat de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen van bouwwerken... en of gebiedsontwikkelingen als uitgangspunt hanteert enzovoorts. Ja, wat een nieuwe on ontwikkeling van bouwwerken hè, betekent, dat, dat, is, dat is dan weer interpretatie. Hè. Dat is dan... Uh, ik ben vrij om het te interpreteren uh, dat, dat, dat, uh, dat wij nu nog niet, niets hebben gebouwd op het Waterdoorplein. Dus alles wat daar gaat gebeuren is in mijn interpretatie een nieuwe ontwikkeling. Uh, maar dat is aan de meerderheid van de raad om uh, dit, uh, te kijken wie zich hierbij aansluit en wie niet. Maar daarbij wil ik toch even kort, kort, kort aanvullen. Ik heb net ook gezegd, ik was net kort afgeleid van de koffiewet gebracht... dat, dat ik mij in, het, in, in uw woorden kan vinden van er moet deze periode een schop in de grond... en dat het CDA blij is met de beantwoording van de wethouder... dat als in ieder geval het maximaal aantal punten wordt gerealiseerd... Uh, door de architect die zegt ik kan dit realiseren met zoveel uh, huurwoningen... die krijgt meer, meer aantal punten dan ontwikkelaars die dat niet doen. Dat vind ik dan voor... Als we daarmee deze periode een schop in de grond, uh, grond krijgen, een compromis uh, waard. Dat heb ik ook gezegd. En een korte reactie van die ding. Ja, want dan zou het natuurlijk wel een hele selectieve benadering zijn van de uitvoering van dit amendement. Want uw wethouder zegt eigenlijk, ja, het is al een lopend project hè, op veel punten. U zegt eigenlijk, nou laten we dan als een nieuw project zien, want dan geldt die 30%. Vervolgens worden er ook nog punten toegekend, al dan niet noodzakelijk als we wel binnen... Het wordt, het wordt dan een beetje ingewikkeld. Dus ik wil toch ook nog even een reactie van de heer Bluis hierop hebben. Dank u wel. Wie staat de VVD, mevrouw Curensen, voor de tweede termijn? Nou, voorzitter, het wordt niet alleen ingewikkeld... ...het wordt ondertussen al bijna nu al niet meer te begrijpen. En als we even teruggaan naar de basis waar het allemaal om begon... ...dat was namelijk de, uh, de watertoren. Het begon helemaal niet met het plein. Het ging om de watertoren. De watertoren stond in verval... En we wilden dat er een keer weer ging gebeuren met de watertoren. Dat die opgeknapt zou worden. Dus zijn er een aantal een moment is daar een plan voor geweest. En daarbij was het eigenlijk het idee ook van... dan hebben we wel de, het watertorenplein bij nodig. Ook voor een stukje financiering van de renovatie en de herontwikkeling van de toren. Dat was het uitgangspunt. En waar eindigen we nu? Bij een ontwikkeling van een watertorenplein. Zonder daarbij de watertoren te betrekken. Want het is geen integrale ontwikkeling meer. Dus we hebben straks waarschijnlijk een plein... En geen toren. Of in ieder geval een toren waar nog steeds niets mee gebeurd is. En dan volgens mij denk ik, dan zijn we compleet de hele plank aan het mislaan. En dat betekent dus wel degelijk, de wethouder kan alle kanten op, dat de criteria zoals die zijn vastgelegd door deze gemeenteraad, in de kern worden aangetast door de integrale ontwikkeling los te laten en de twee ontwikkelopgaven van te maken. En als je gaat kijken naar het bestemmingsplan ter zaken en je kijkt naar het raadsbesluit wat in de tijd genomen was, is het niet op voorhand dat we toestaan om buiten een bestemmingsplan te treden. Het was indien noodzakelijk na een definitieve plankeuze. Dat is de essentie wat de gemeenteraad daarbij heeft gezegd. Daarbij wordt nu ook gewoon het uh, woningbouwprogramma wordt aangepast als, als criterium. Van nou het zou wel kunnen, het zou niet kunnen, goed idee. Ik vind, hoor ik dan op een gegeven moment zeggen. Dan, is het op gegeven, uh, dan moet je je afvragen waar, we, waar het op dit moment... Um, wat u doet, op een gegeven moment krijgen we nu opeens weer haast. We hebben helemaal geen haast, dit is een voorlopige keuze. Die kunnen we aanpassen. Uh, u gaf al aan, we moeten het proces volgen en in het proces... ...krijgen de inschrijvers pas nadat de Raad een voorlopige keuze heeft bepaald, krijgen de criteria. Ondertussen hebben de uh, inschrijvers hebben de criteria al gekregen en de brieven zijn alweer binnen. En we hebben ons eigen proces wat dat betreft alweer uh, verlaten. Dus het... De haast van het amendement. We kunnen de voorlopige criteria vaststellen. We kunnen de uitleg geven aan de aanbieders. Dat staat ook volgens het proces. Er komt een, ze kunnen erop reageren. Er komt een nota van inlichtingen. En uiteindelijk komt er een definitieve plankeuze. Dan kunnen ook op een gegeven ogenblik in die periode... een goede juridische toetsing En ik zou graag ook de adviezen van de advocaat... die zegt dat er zijn ter, ter inzage willen hebben. Maar het blijkt dat de kaders op deze manier moeten worden vastgesteld. En ook de mogelijkheden die worden geboden. En ik ben nog niet compleet van overtuigd. Dat het allemaal zo zou moeten zijn. Dat was het, voorzitter. Dank u, mevrouw Keurensen. Deze 66 de heer De Graaf, nog behoefte om te reageren? Ja. Ja, ik wil de wethouder in eerste instantie dankzeggen voor de uitleg. Het is me iets duidelijker geworden, nog niet helemaal, maar nogmaals, ik ben geen jurist. Um, ik denk dat de wens van het CDA heel erg goed is om daar op heel korte termijn met een jurist over van gedachten te wisselen. En het betoog van mevrouw Gurrensen uh, onderschrijf ik volledig. Um, het is begonnen om die watertoren en we zijn nader op naar het watertorenplein gegaan. En laten we die integraliteit nou niet loslaten. We hebben in de vorige raad besloten om dat zo te doen... buiten het bestemmingsplan om dit toe te staan. Er ligt een mooi plan en ik zou haast gaan hopen en bidden... CDA, dat, uh, dat we gelijk gaan krijgen. En dat de rechter ons in het gelijk gaat stellen. Dan zijn we eindelijk een keer ergens waar we moeten zijn. Want ook wat GBZ zegt, is volkomen waar. Dit wordt een bodemloze put. Ja, hij doet het. Mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. U bent aan het woord. Dank u wel voorzitter. Het leek even of u zichzelf het woord had ontnomen. Daar ja. uh, leek het op hoor. Uh. Nee, de, de discussie gehoord hebben, het zijn er voor de Partij van de Arbeid twee zaken heel erg belangrijk. En de, de, de juridische consequenties ervan, dat we nu met elkaar wel afspraken maken en een besluit nemen waar we ook echt mee verder kunnen. En voor de Partij van de Arbeid blijft belangrijk het amendement sociale woningbouw. Uh, waarbij ik niet wil vooruitlopen op eventuele compromissen, collega's van het CDA. Want voor ons is het buitengewoon belangrijk dat de woonvisie, wat dat betreft, uh, die we met elkaar hebben vastgesteld, en het amendement erop, dat we die. Uh, heb ik uw aandacht? Dat we die uh, verder doorbrengen. Dus wij zijn, wij, wij zijn wel benieuwd naar het antwoord van de, van de wethouder En voor de Partij van de Arbeid blijft sociale woningbouw maar hier, ook in dit gebied belangrijk. Duidelijk en een bijeenkomst met uitleg, jullie die zin wil zoeken. De heer Elke Bali van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, als ik eerlijk ben, dan is. Als ik, het is trouwens de eerste keer dat mijn fractie GroenLinks iets over het watertollenplein zegt. Dat ook al een keertje tijd werd, misschien. Maar het is, het is voor ons een beetje dezelfde wijn in nieuwe zakken. Als ik heel eerlijk ben. Als ik de discussie ook in deze commissie hoor, dan denk ik bij mezelf van. We zijn alweer zo erg ver in, in de details aan het reden. Wat de, mevrouw Keun ze eigenlijk terecht opmerkt. Het, het is een, het eerste stap van een proces. En we, we, we, de, de amendementen vliegen alweer om mijn oren. En iedere partij heeft zo zijn recht op, op wat ze willen doen of, of wat dan ook. Maar we, we schieten er eigenlijk niks mee op. Je ziet alleen maar in deze commissie weer dat er verdeeldheid is. En die verdeeldheid is niet goed. Want als we van met die verdeeldheid al beginnen aan een start. Dan gaan we het, eind, het eindstation een mooi plein met een mooie toren nooit halen. En laten we nou een keertje gezamenlijk eens een keertje... één, de wethouder vertrouwen geven. En twee, in gezamenlijkheid nou eens komen tot een mooie, goede ontwikkeling. Laten we nou niet meteen beren op de weg op gaan gooien. Want dat werkt niet. Dat, dat, dat heeft niet gewerkt en het gaat ook nooit werken. Dus la, neem het alstublieft ten harte. En dat, dat moet ik echt even zeggen. want het, het, het, het, het valt me gewoon op weer in deze raad dat het hetzelfde gebeurt. Dan het amendement over sociale uh, woningbouw in Zandvoort. Ik denk dat dit plein bij uitstek het plein is... ...of de locaties waar dat eventueel wel zou kunnen gebeuren in onze kuststrook. En waarom? Ik denk gewoon echt dat dit, dit plein zich daar perfect voor leent. Als je gaat kijken dan naar andere grote gebieden, bijvoorbeeld Badhuisplein en Zandvoort... ...zul je zien dat dat veel minder het geval is. Dus om dat nou meteen los te laten of daar iets anders mee te doen, nee. Wij houden gewoon vast aan het amendement zoals het is afgesproken... ...want we willen gewoon een bepaalde woningbehoefte hier in Zandvoort voorzien. En waarom zouden we daarvan afstappen? Ik snap dat niet. Zeker niet op dit plein. Dus wat mij betreft is dat gewoon uh, echt in beton gegoten. En dan ben ik ook blij dat het in deze vorm staat opgenomen in de selectiecriteria. Dan heb ik nog wel een paar vragen. Als we gaan kijken naar, nogmaals, het ruimtelijke kader... is er niet ergens de mogelijkheid om het te, te objectiveren? Omdat het dan gewoon smart is en duidelijk is. Het gaat hier over transparantie, duidelijkheid. Laten we dat objectiveren. En wat wil, de, wil de wethouder dat doen en kan de wethouder dat doen? Dat is misschien wel de betere vraag. En dan ook nogmaals de vraag van de PVV... Daar wil ik nogmaals bij aansluiten. Het gaat over dat externe team. Hoe zit het nou precies in elkaar? En nogmaals, wat is de binding van hun met Zandvoort? En hoe gaan zij dus met een Zandvoortse visie, om het woord maar eens te gebruiken, dat gisteren veel gebruikt. Gaan ze met een Zandvoortse visie kijken naar dat pijn en wat daar mogelijk is. Tot zover, dank u wel. Ja, u wilde nog een keer in de tweede termijn. Ik heb toch een vraag uit de eerste ronde gemist. Die wilde ik toch nog heel even in herinnering brengen. is bij die bij de... van het verslag bedoelt u? Uh, nee, in de eerste ronde heb ik een, als laatste een vraag gesteld en die is niet beantwoord. Uh, kunnen we nog even kort stellen ja, en dan kan u meegenomen wie worden? Zijn de, uh, ja, want uh, we, ik, wij, wij onze partij, vindt het toch van belang. Wie zijn de inschrijvers? Uh, en heeft voorafgaand aan de selectie nog een screening van de inschrijvers op financieel-economische stabiliteit plaats Die vraag hadden we nog gesteld. Dat is duidelijk. Ik kijk de wethouder aan of hij nog overleg nodig heeft met ambtenaren of dat hij wil schorsen. Nee, hij gaat antwoord geven op de resterende. Het zijn er wel aanmerkelijk minder, gelukkig, ook gezien de tijd, vragen. U antwoord graag. De, de, de inschrijvers moeten middels een bankgarantie wat overleggen. Dat is, dat is ons uitgangspunt en daar gaan wij het op beoordelen. En, en, en hoe wij dat dan vervolgens screenen. Dat, dat is dan duidelijk, maar als er een bankgarantie ligt... dan ga ik vanuit uit dat, dat het ergens anders door iemand anders gescreend is. En daar moeten wij ook van uitgaan, denk ik. Um, ga ik terug naar de vragen. Ja, het, uh, over het kader, uh, over het afwijken van het bestemmingsplan. Uh, het afwijken van het bestemmingsplan, u, u refereert dat ik zei... ten aanzien van de kaders waarop de helderheid en transparantie moest plaatsvinden op die zes kaders... daar is door de rechter daar niet op gesproken. Wel in relatie... tot het Watertorenplein... en de 3000 meter... want dat staat, staat in het kader van de haalbaarheid... en dan de implicaties daarop... dat is gelinkt allemaal aan die 3000 meter. En daar heeft hij wat over gezegd. Dus in die context moet u dan ook zien... dat ik iets over dat bestemmingsplan heb gezegd. Uh, ja... Ik, ik begrijp het, ik, ik, ik zie dat de, de commissie verdeeld is, niet alleen verdeeld over sociale woningbouw, over het bestemmingsplan, uh, zelfs over de knip ontstaat er, weer, ontstaat er discussie van wel of niet die knip gaan doorvoeren, terwijl, terwijl de context nog steeds is dat er een uitspraak is van de rechter waarbinnen wij moeten handelen. En, en dat moet u in ogen schouw nemen. En aan de andere kant moet u de, de, de, mij dan de ruimte geven om dat tweede spoor te gaan bewandelen. Want anders komen we echt geen stap verder. En dat, dat is, dat, dus ik kan hier ook niet verder iets mee. En, en als u dan bij de raadsvergadering, gaan we het misschien weer overdoen. Dus ik wil wel kijken, hoe kunnen, kunnen we nou focus op dit proces krijgen. En daar heb ik u bij nodig, want u bent uiteindelijk degene die dat beslist. Dus mijn oproep is, hoe komen we tot focus... Um, nou, ik, ja. ik zal eerst even de, misschien mag dat in derde termijn je ja, had afmaken. nog, die had dat nog een paar mijn... korte vragen ja, ja, het, het ruimtelijke kader dat, dat nog duidelijker duiden en daarnaar kijken dat was ook de bedoeling we hebben nu voorlopige kaders vastgesteld en, en daar gaan wij da, daar, daar moeten we definitieve kaders van maken en wij gaan natuurlijk ook gesprek met die externe commissie om dat nog eens even tegen het licht te houden daarnaast ...krijgen we ook van de architecten nog terug. Dus er moet gewoon uiteindelijk een, een, een, een, een totaal geheel wat er nog beter uitziet als wat er nu is. Want dat moeten we nog aan werken. Ten aanzien van die externe partij en, en directielid van de AG... Uh, ...natuurlijk gaan we daarnaar kijken als die lid is van die commissie... ...dat die niet in die commissie zit. Maar er zitten heel veel architecten in dat soort commissies... Dus ja, het is logisch dat daar niet een, iemand die gelinkt is aan AG eh, daarin zit. En we zullen ook eh, meenemen welke deskundigheid heel specifiek is bij, bij de sollicitatie die we gaan vormen. Daar moeten we ook nog naar kijken. We, we hebben alleen het idee geopperd van laten we die externe commissie gebruiken. En, en nou, dat, dat lijkt mij duidelijk dat het is. Dat sociale woningbouw, nou, dat, dat aspect gaf ik al aan. Daar, daar zult ook, dat zal ik ook meenemen... De, uh, richting uh, de juristen... hoe, hoe we dat, dat kunnen doen. Um, ja, dus, dus hoe krijgen we focus op? Ik weet niet of... Uh, nog toelichting wil geven... op iets van juridisch... de, de consequenties, hè? Waar, waarom geen nieuwe kaders? En, ja, kan je daar wat nog over zeggen? En over het bestemmingsplan misschien ook nog. Uh, de ambtelijke ondersteuning. De heer, stelt zichzelf even voor. Dan... De ik de stel de heer... mezelf even voor. Ja. Mijn naam is Ruben Visser. Ik ben juridisch adviseur... Um, ik denk dat het goed is om even u mee te nemen in de gedachte achter de, de, het herijken van het selectiekader. Uh, want de, de rechtbank heeft in het vonnis gewezen dat er een uh, kader opnieuw moet worden vastgesteld. En vervolgens binnen dat nieuwe kader duidelijkheid wordt gegeven over die uh, 3000 meter. Um, de integrale ontwikkeling en de implicatie daarvan voor de planlo planloze randvoorwaarden. Um, in de keuze voor de knip zit eigenlijk de gedachte om het proces in dit geval, gezien de volksgeschiedenis en de wens om snel tot ontwikkeling te komen, eigenlijk zo helder mogelijk te krijgen. Het gaat hier om verkoop van grond. Daarbij zijn eigenlijk een aantal beginselen leidend. Dat is het creëren van een gelijk speelveld, transparantie en een zorgvuldig proces. En daarbinnen, binnen die drie beginselen, heb je ook natuurlijk nog te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dus als het gaat om het opnieuw vaststellen van de kader... ja, de, de, de gemeente staat vrij om daar opnieuw helder naar te kijken... en zal ook op zekere front verplicht zijn om het kader te herijken... als het bijvoorbeeld gaat om wetgeving. Uh, zoals het bouwbesluit, dat verandert met de jaren... en zo kan dat een, een selectieproces inhalen. Um, het kan ook een moment zijn om opnieuw te kijken naar de wenselijkheid van bepaalde kaders. Um, maar ik denk wel dat in, in essentie... ...de kaders niet heel veel moeten wijzigen... ...omdat ze allemaal afkomstig zijn van bestaande kaders die door de Raad zijn vastgesteld. Ik noem bijvoorbeeld de woonvisie, maar ook het bestemmingsplan. Duurzaamheidseisen, wensen die in coalitieakkoord zijn opgenomen. Dus heel erg anders zal dat kader er ook niet kunnen gaan uitzien... ...al zou je het helemaal opnieuw willen doen. Want dat is ook een van de vragen, waarom niet helemaal opnieuw? Omdat je op bepaalde punten gewoon weer op hetzelfde uitkomt. Um, dus wat we hebben getracht is um, alle angels uit uh, het selectieproces te halen en uh, daar waar verduidelijking nodig was of dachten dat het nodig was, dat te doen. Um, en als het gaat om ruimte kwaliteit, um, dat is altijd een, een wat subjectieve beoordeling zoals welstand dat ook doet. Um, daar moet je ook wel een beetje mee oppassen in juridisch opzicht om dat al te concreet te maken, omdat je ook niet wil dat het een overheidsopdracht wordt van wij willen iemand. De grond verkopen, maar ook met de opdracht om dan daadwerkelijk deze kwaliteit te realiseren. Er moet wel een mate van creativiteit in blijven zitten. En vandaar ook wel een beetje die open norm. Um, en als het gaat om integraliteit, ja, natuurlijk is het belangrijk dat die watertoren uiteindelijk meeontwikkeld. Um, maar er zijn ook andere wegen voor dan uh, een plan te kiezen voor een grond dat niet in eigendom is van de gemeente. In een normaal proces waar buurman A aanklopt bij de gemeente om een, een plan te ontwikkelen, zul je ook moeten kijken als je wetenschap hebt van plannen van buurman B dat die enigszins op elkaar gaan aansluiten. Nou, dat is nu in dit selectiekader opgenomen. Om te kijken, in het bestemmingsplan sluit dan het plan van het watertorenplein daar in voldoende maat op aan. En vervolgens gaan er ook gesprekken voor, uh, volgen met de Watervee om op dat uh, terrein een plan van de grond te krijgen. En zo kun je ook in, die, in dat traject, dus buiten deze planselectie om, in een parallel spoor afspraken met elkaar maken. Um, ik denk dat ik voor dat nu even laat. Ja, wat betreft die, die welstandscommissie Noord, uh, Mooi Noord-Holland, uh, dat is nog in een offertefase. Uh, een van de uitvragen, eigenlijk een uh, selectie eisen, is dat er dus geen betrokkenheid is van een van de leden. Hoe dan ook, indirect of direct, met een van de inschrijvers, uh, dan wel een van de medewerkers van die kantoren, bureaus. Ja, daar wil ik het even praten. Dank u wel. Bedankt voor deze toelichting. Ik vind dat er uh, voldoende over gesproken is. Ik zal het verleden dan nog maar even uh, laten rusten. Uh, er ligt uiteindelijk een, uh, een collegevoorstel... Uh, ...wat we ter bespreking, dat is wel duidelijk, uh, meenemen naar de raadsvergadering die in september aan de orde is. We hebben twee termijnen gehad. Ik uh, sluit het onderwerp hiermee af... Maar wat, wat is uw belangrijke reden om er nog wat van te vinden, meneer Deen? Ja, echt... ja, sorry, sorry. voorzitter, ik, ik heb echt een voorstel. Uh, want we kunnen, ik zie het gebeuren dat we straks in de raad dit weer dunnetjes over gaan doen en weer nergens toe komen. Ik wil, uh, dus sorry voor de, voor de onderbreking en een derde termijn wellicht, maar heel kort. Uh, hoe kijken we nou aan om even bij elkaar te komen in een, uh, dat is dan maar een besloten sessie. Ja. Hè, om de vaart erin te houden, want anders gaat het weer niet goed. Oké, okay. uw, oproep, uw oproep is duidelijk. Ik maak een rondje. Uh, ik vind het een heel uh, uh, goede manier om het af te sluiten. Die oproep is ook gedaan door de wethouder qua focus. Wordt dit ondersteund door de meerderheid van de commissie? Alle commissieleden zelfs? We gaan er niet meer over discussiëren, meneer uh, Stefan. Nee, nee, we, gaan, we, we komen. Okay. Wethouder, u wilt dat, ook, dat is natuurlijk ook. U heeft het gevraagd. U gaat die bijeenkomst organiseren? Ja. Nou, dan sluiten we daar uh, dit onderwerp mee af. Er komt een afzonderlijke bijeenkomst hierover, in beslotenheid waarschijnlijk. Wij hebben vijf minuten pauze, tien voor tien gaan we echt beginnen, roep ik je weer op voor het volgende onderwerp. aanwezig uh, langer doen de heer langer doen en pascal spijkerman sorry dat ik pascal of pascal die ken ik een beetje persoonlijk dus ik heb er pascal van gemaakt de heer langer doen, arne doe ik dan bij deze ik zal het kort even inleiden toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler voor de gemeente zandvoort en de, gemeen, de economie van de gemeente zandvoort is meer dan de toeristische en recreatieve sector niet toeristische sectoren zoals zorg, groot- en detailhandel. Dienstverlening vragen ook om aandacht. En Het is belangrijk om ook te zorgen voor werkgelegenheid die niet afhankelijk is alleen van toerisme. Dat is de reden dat er besloten is om een economische visie op te stellen met het accent op die niet toeristische sectoren. Dat eh, toeristische visie deel 1... Is vastgesteld in 2017, alweer even geleden, februari 2017. En we maken het nu dus compleet. Uh, er zit ook een actieagenda bij, dat heeft u bij de stukken kunnen, uh, kunnen vinden. Uh, en het college stelt dus aan de raad voor om de economische visie en die actieagenda vast te stellen. Dat is de vraag. Ik wil nog even melden dat er een bijdrage van het bewonersplatform Leefbare Kust geplaatst is door de Griffie. Dus dat kunt u hier nog bij betrekken, bij uw overwegingen. Uh, insprekers hebben zich aangemeld, twee insprekers. En uh, de eerste, het zijn er twee, is de heer Hans Hogedoren. Uh, de onafhankelijk voorzitter van de Vereniging Bedrijven Zandvoort. Ik wil u vragen naar voren te komen het woord te voeren... ik ben blij dat ik in de gelegenheid ben om nog een opmerking te maken die gisteravond had willen maken maar die ik niet kwijt kon door een buitengewoon strenge voorzitter en die heeft nu waarschijnlijk weer voorzitter maar wij hebben gisteren gesproken over de relatie core en de curie driehoek en vandaag praten we over de economische nota ik moet u zeggen dat wij als vereniging heel erg blij zijn dat die nota er is niet, ten onrechte wordt ook in de nota gezegd. Meer dan 50% van de werkgelegenheid. komt in feite ook uit het niet-toeristische bedrijfsleven. En ik kan u zeggen dat onze achterban. dat zijn nogal wat ondernemers. heel blij waren met de belangstelling. die is getoond. en de gesprekken die zijn gevoerd. ook in die inspraak. over allerlei onderwerpen die in de nota staan. En ik moet u zeggen dat wij in zijn algemeenheid. heel blij zijn met de nota. De nota. ...is in de participatie geweest. Daar hebben wij ook uh, ruim de gelegenheid gekregen om uh, aan te geven wat wij ervan vonden. We hebben ook in de nota dan teruggezien dat een aantal van onze opmerkingen zijn meegenomen. Maar, zo hoort dat natuurlijk, er is ook een opmerking gemaakt door ons en die is niet in de nota meegenomen. En daar zou ik graag de raadsleden vandaag over uh, willen informeren. En waar gaat dat om? Voorzitter, in de nota wordt gesproken, in de economische nota, over de zorg... Hartstikke goed dat het erin staat. 19% van de werkgelegenheid in de zorg. En er wordt gewezen op. Oh, ik heb 19 gelezen. Nou, nog beter dus. En als, ik, als u met mijn voorstel straks ook voortgaat, wordt het nog meer. Maar voorzitter, dan heb ik gezien dat voor wat betreft de zorg. dat er goed over nagedacht wordt, is antwoord. En met name dat zorghotel juichen wij geweldig toe. En dat niet alleen voor. Wat ik al eens gelezen heb in de, in, de, in de Amsterdamse context. Nee, een zorghotel ook geschikt voor buitenlanders. He, mensen uit België, Frankrijk, Italië die hier rustig naartoe kunnen komen. En weten dat ze dan in een hotel komen waar men 24 uur per dag zorg kan krijgen. Dat juichen we toe. Ook juichen we natuurlijk toe uh, dat minder verlieden op het strand. Allemaal prima dingen in de nota. Ik mis, voorzitter, wij als vereniging missen twee toch buitengewoon belangrijke dingen. En ik hoop u, raadsleden, daarvan te overtuigen. U weet dat er anno 2019 in het hele land gesproken wordt over de relatie tussen wonen en zorg. En wat bedoelen ze daar nou mee? Wonen en zorg. Men bedoelt dat waar wij nu geen verzorgingshuizen meer hebben in dit land... ...we hebben alleen nog verpleeghuizen. Lichamelijk en mensen met, een, met een geriatrische allerlei problemen. Maar echt... Uh, ...zorg die je moet hebben in een gemeenschap als het ondernemers, 17.000 inwoners... ...waarbij mensen uh, in wijken wonen en waar helemaal niks aanwezig is van zorg 24 uur per dag... ...of de mogelijkheid, of de mogelijkheid wanneer je eens een paar dagen uitgeschakeld bent... ...of terug moet komen uit een ziekenhuis en naar je woning kan, dan hebben wij hier geen opvang. Wij hadden dat, een paar bedden, hadden we in huis in de duinen... Nou, Huis en Daan is voorlopig twee jaar niet in beeld. En de Bodaan buitengewoon bescheiden. Dus toen wij hoorden dat wij uitstekende plannen hebben, Zaltoort, om te komen tot de bouw van een dikke 600 woningen, dan praten we toch over een anderhalf duizend mensen die er minstens gaan wonen. En dat in een wijk, voorzitter. In een wijk met een 7000 mensen, waar wij op dit moment, als het gaat om de zorg, weinig of niets hebben. We hebben nu twee grote appartementencomplexen die met 100 woningen bij de brandwikker zetten. En we gaan nu, heb ik gisteravond ook van u gehoord... energiek bezig om ook eh, op het Korendeksterrein... en in de Curie Driehoek substantieel te gaan bouwen. En dan denken wij, maar college, waarom zegt u daar nou niks van in uw economische nota? De minister, Hugo de Jonge, bij velen bekend... de man die roept te pas en te onpas waar hij komt. Als jullie met nieuwe woon beginnen, als je met nieuwe wijken begint, kom dan met ons praten. Wij vinden die zorg die in die wijk geïncorporeerd moet zijn, zo verschrikkelijk belangrijk. En we hebben daar ook geld voor. Wij hebben heel veel geld. Ik heb een artikel voor u meegenomen, u leest in de krant. U krijgt het van mij straks, ik geef het aan de voorzitter. En ik hoop oprecht dat u dat aan de leden wil laten zien. En dan ziet u dat dit kabinet zegt, wij trekken voor nieuwbouw. ...voor woningen, 2 miljard euro uit. Daar gaan wij substantieel de mensen, de dorpen, de steden bij ondersteunen. Waarbij niet alleen gekeken wordt uh, naar het, de woningen... ...en wat er in zo'n wijk moet gebeuren, maar met name ook die zorgcomponent. En dan gaat het er niet om, voorzitter. Dat je in zo'n wijk een zorgcentrum maakt. Het is heel normaal, als u substantieel gebouwen. ...en dat gaat u doen in de gemeente Zalford. In ieder geval op twee nog de realiseren plekken, dan hoort daar, naar onze opvatting, zo ongetwijfeld bij dat daar ook een zorgunit bij zit. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan moet u niet denken aan een heel grootschalig gebeuren. De zorgaanbieders, zoals die ook zijn in onze regio, die zijn graag bereid om ook één of twee panden... in zo'n wijk uh, te kopen, te bezetten en vanuit daar 24 uur zorg te verlenen. En eventueel mensen die een paar dagen... ...uit hun huis geplaatst moet worden. Die hoeven dan niet naar een bodaan of wat dan ook... ...die dan ook in zo'n zorgcentrum kunnen worden opgevangen. Voorzitter, concreet stellen wij u eigenlijk voor... ...gelet op de uitspraken van de minister. Gelet op het krantartikel, als u dat straks hoort. En de mogelijkheden die er zijn om geld te krijgen. Ik adviseer de Raad om echt het college opdracht te geven... ...ga naar de Rijksoverheid, doe de moeite in stap als college naar het departement. Uh, daar kun je zaken doen met deze minister en dat scheelt een heel hoog